Het Europa voor de burgers gaat steeds meer. De kant op van de burgers van de voedselbanken, EU-burgers zullen. Eerst. Bloeden, miljarden geld van de belastingbetalers vloeien naar de banken om daarna zelf noodgedwongen gebruik te moeten maken van Europese noodhulp van de voedselbanken. Het gaat in principe om niets anders dan. Om de afbouw van sociale rechten van de burgers van de EU-lidstaten. Om zich hierna te laten afschepen naar de voedselbank in oneerlijke propaganda door de EU, die de EU afschildert als weldoener, van en voor de burger van Europa. Steeds vaker walgen de burgers in de diverse lidstaten ervan, en het kan in de toekomst bij meer bezuinigingen een aanzuigende werking krijgen van protesten die uitbonden in geweld en racisme. In totaal leven er in 2011 al 43 miljoen mensen in de EU met een risico op voedselarmoede. 18 miljoen Europeanen zijn thans afhankelijk van Europese voedselhulp. In tijden van harde bezuinigingen en hogere werkloosheid als gevolg van crisis in de EU is de kans groot dat meer mensen toekomstig een beroep moeten doen op voedselhulp. Aan de orde is de verplichtingen van staten om het volledige nood van alle mensenrechten, met name economische, sociale en culturele rechten, te waarborgen. Sevas Lumina rapporteerde 30 juni 2011 aan de VN Mensenrechtenraad in, Zuneven. Bezuinigingsmaatregelen kunnen schendingen van mensenrechten genereren. Het Griekse volk, thans de Belgen, en de EU-lidstaten die nog zullen volgen, in het bijzonder de meest kwetsbare sectoren van de bevolking, zoals de armen, ouderen, werklozen en personen met een handicap. Bovendien voeden disproportionele bezuinigingen racisme en intolerantie onder de bevolking. Tot slot is koopkrachtverlies slecht voor de economie.